Zes uur door Almegens met het NOS-journaal. Het Griekse kabinet staat achter de plannen van premier Papandreou om een referendum te houden. De volksraadpleging over verdere EU-steun en een reddingspakket voor de euro wordt zo snel mogelijk gehouden. Eerst moeten de voorwaarden van de reddingsplannen duidelijk zijn. In binnen- en buitenland is verbijsterd gereageerd op de plannen. Een referendum zou het akkoord dat de eurolanden sloten over de steun aan de Grieken oplossers schroeven kunnen zetten. Premier Rutte noemt een referendum in Griekenland uiterst ongelukkig. Mogelijk loopt de extra EU steun... en een reddingspakket voor de euro daardoor vertraging op, zegt hij. De Kamer debatteerde gisteravond over het Europese noodpakket. Een meerderheid van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks... wil dat de plannen verder worden uitgewerkt voor ze ermee akkoord gaan. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Kane heeft een regeling getroffen met een vrouw... die hem beschuldigde van seksuele intimidatie...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 AC Milan speelde in Wit-Rusland met 1-1 gelijk tegen Bata Borisov. Het weer vanochtend grijs met nevel, mist en lage bewolking. Vanuit het zuiden breekt geleidelijk de zon door. Het wordt 14 graden in het noorden, 17 graden in het zuiden van het land. En dit was het NOS Journaal. Aanwezige verkeersinformatie met alleen een waarschuwing voor de mist. Want in het midden, westen en zuiden van het land komt plaatselijk dichte mist voor. Het NOS Radio In Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 2 november, goedemorgen. De Grieken zetten door, een referendum moet er komen. En wel zo snel mogelijk. Onze correspondent in Athene, Connie Keeser, probeert er doorgronden... wat het Griekse kabinet nou beweegt. Ze heeft straks ook het laatste nieuws. Met Griekenland-kenner Kees Klok praten we over Papandreou... en het referendum in Griekenland. Het wordt de Griekse premier Papandreou in ieder geval niet in dank afgenomen. Vandaag moet hij op het matje komen bij Merkel en Sarkozy in Kan, voorafgaand aan de G20, Rondlinker is al in Cannes. Het referendum bepaalde voor een groot deel het debat in de Tweede Kamer gisteren over de steunmaatregelen en het noodfonds. Straks een verslag. Het bepaalt trouwens ook de stemming op de beurs. Een forse koersval was het gevolg. Daarover praten we met Jeroen Vetter van de vermogensbeheerder Capital Guards. En we kijken met hem ook naar de handel van vandaag en houden de koersen na opening om 9 uur in de gaten. Dan het Mauro-debat, dat is achter de rug. Maar ja, wat het nou heeft opgeleverd is niet heel erg duidelijk. Joost Vullings probeert het vanochtend uit te vinden. Koningin Beatrix is op Curaçao. En Oremeijer volgt dat bezoek en hoort straks een verslag. Jeroen Wielaard sprak met Lee Towers bij zijn laatste concert in Ahoy. Het is vandaag aller zielen. Joris van der Kerkhof verdiept zich daarin. En leraren zijn ook actief. ...op sociale media, zoals bijvoorbeeld Hive of Facebook. Maar ze vergeten dat hun leerlingen er ook op zitten. En eh, ongemakkelijke foto's zien. Daarover hoort u meer in dit Radio 1 Journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet en Twitter. Een van die sociale oh ja. media. Ja, En ons Radio 1 heten we daar. Die foto van jou. Het is een gezien? leuke. Ja. Hm. Het Griekse kabinet heeft unaniem ingestemd met het referendumplan van premier Papandreou. Zeven uren vergaderen kwamen ze er vannacht toch uit. Niet iedereen binnen de pasok partij van papandreou steunt de plannen voor een referendum. En ook het parlement is verdeeld. Maar daar trekt de premier zich niet van aan, vertelt economieverslaggever Eva Wiesing. Er is een woordvoerder naar buiten gekomen die heeft gezegd dat Papandreou volledig vasthoudt aan het idee om een referendum uit te schrijven. En dat hij ook nog eens vol vertrouwen is over de uitkomst van het vertrouwensstemming die hij komende vrijdag wil laten uitvoeren door het parlement. Dus hij vraagt het parlement vrijdag om de regering het vertrouwen uit, uit te spreken erover. En vervolgens wil hij dus dat referendum uitschrijven. Volgens de Franse president Sarkozy is het akkoord dat vorige week in Brussel is gesloten de enige oplossing voor Griekenland en daarom wil hij dat Papandreou vandaag uitleg komt geven over dat referendum tijdens een ingelaste vergadering. l'unanimité des 17 États membres de la zone euro Et la seule voie possible pour résoudre le problème de, la de Vergadering vindt plaats voor de top van de G20 in Nice die morgen begint. En Papandreou houdt ook de Amerikanen bezig om te voorkomen dat de beurzen opnieuw verder dalen is haast geboden, zegt een woordvoerder van het Witte Huis. De Europese landen moeten de afgesproken maatregelen voor de Griekse schuldencrisis snel invoeren, ondanks een eventueel referendum. The Europeans made some important decisions last week. The decision made by the Greek prime minister, or rather the announcement he made, just reinforces the notion that the Europeans rather need to. Elaborate further and, and, and implement rapidly the, the decisions they made last week. De Tweede Kamer debatteerde gisteren over een nieuwe Europese reddingsplan... dat vorige week is gesloten. En het referendum van Papandreou is daar niet goed gevallen. Zeker niet bij A kamerlid Plasterk. Voorzitter, zijn we nou helemaal belataveld. Ik had toch al twijfels over de zwakke plekken in het pakket. <laughs> Hoe kan je nou hopen dat je Chinese investeerders aantrekt... voor een Europees steunfonds... dat tot doel heeft om die crisis in Europa eh, te onderdrukken...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 Niet alleen uh, is het Griekse referendum nu een lastige hobbel voor premier Rutte... ook heeft hij nog steun nodig van de Kamer voor het Europese reddingsplan zelf. De oppositie, met name de Partij van de Arbeid die daarvoor nodig is... vindt de plannen nog te vaag en dat kan premier Rutte nu wel begrijpen. Ik vraag vanavond dus ook geen groen licht. Uh, er is ook helemaal nergens groen licht over te vragen. Alles moet nog worden uitgewerkt verder. Dat is ook al door verschillende sprekers hier vanavond terechtgezegd. Uh, uh, ik zie het debat echt als uh, een noodzakelijkheid om ervoor te zorgen dat we dadelijk op een goede manier met elkaar het debat kunnen voeren over de uitwerking van de verschillende elementen. Premier Rutte gaat de komende tijd in Brussel onderhandelen over de details van de afspraken. Herman Cain, een van de republikeinse presidentskandidaten, geeft toe dat er in de jaren negentig een regeling is getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van ongewenst seksueel gedrag. Er zou een bedrag van 25.000 dollar zijn betaald. Volgens Kane, destijds voorzitter van een koepelorganisatie van restaurantssector, was het bedrag zo klein dat de regeling niet via hem liep. Het hoefde alleen getekend te worden, dat deed hij, maar daar kan hij zich niets meer van herinneren. I was aware that an agreement was reached. But because it ended up being minimal, they didn't have to bring it to me. It got above a certain level and I had to sign it. If I did and I don't think I did, I don't even remember signing it because it was minimal in terms of what the agreement was. Volgens Kane was er ook geen sprake van ongewenst seksueel gedrag, maar ging het om iets onschuldigs dat verkeerd werd begrepen door de vrouw in kwestie. Hij wilde alleen weten hoe lang die vrouw is. I was standing near her and I did this saying you're the same height as my wife. Because my wife is five feet tall and she comes up to my chin. This lady is 5 feet tall, and she came up to my chin. So obviously, she thought that that was too close for comfort. It showed up in the actual allegation. Kane zegt dat hij geen slechte bedoelingen had. De deur van zijn kantoor stond open en zelfs zijn secretaresse was in de kamer aanwezig. It was in my office, the door was wide open, and my secretary was sitting right there... as we were standing there, and I made the little gesture. Other than that, Kane wordt gezien als een van de favoriete presidentskandidaten bij de Republikeinen. Hij staat momenteel hoog in de peilingen. In een zwembad in Tilburg is gisteren een luidspreker van het plafond naar beneden gevallen. Bovenop een vijf maanden oude baby en de moeder. De politie daarover. De moeder is ernstig gewond, heeft een hoofdwond. Uh, het kind, uh, ja, die, die moet ik toch wel als zeer ernstig gewond betitelen. Uh, sterker nog, uh, wij vrezen toch ook wel voor het leven. Voor één personeelslid van het zwembad werd het allemaal te veel. En ook zij werd opgevangen door de hulpdiensten. Dat is een mevrouw die hulp heeft verleend. En die uh, heeft wat hyperventilatie gehad. En uh, die is ook inderdaad behandeld door uh, mensen van de GGD. Personeel heeft hulp verleend. Personeel heeft gezorgd dat uh, het publiek uit het zwembad ging. Wat dat betreft een compliment overigens. Want ik denk dat dat ook erg goed verlopen is, allemaal. Uh, maar het technisch onderzoek heeft uh, nu even voorrang voor ons om uh, te achterhalen wat er gebeurd is. Ja, waardoor de luidspreker naar beneden is gevallen, is nog altijd onbekend. Personeel en de badgasten die getuigen waren van het ongeluk krijgen slachtofferhulp. En dan Lee Towers. Hij stond gisteravond voor de laatste keer in een uitverkochte Ahoy. 1984 al stond hij voor het eerst in de geliefde poptempel... en de zanger pakte gelijk groot uit. Iets dat nog nooit eerder was gedaan in Nederland, al dus Lee Towers. Ja, ik vond het te gek voor horen. dat zoiets eigenlijk in Nederland niet gebeurde. Überhaupt, hè. bedoel, ook concerten in, uh, uh, in concertzalen. Dat was not dan in Nederland in die tijd. Dan zeiden ze, ja, kom op zeg, we zijn hier in Amerika. Dan denk ik, ja, wat nou? Wat dat nou voor een, voor een, voor een antwoord? Na zanger was Litouwers ook een zakenman. Zo zorgde zijn succes ervoor dat Ahoy werd verbouwd. Toen nou, op een gegeven moment lag hier altijd lag er een wielenbaan in. die zes dagen per jaar gebruikt werd. Toen dus heb ik tegen de directie gezegd: zoiets, Jongens, jullie moeten dat pokken ding eruit halen. Ik zeg: van, dat kost je duizenden kaarten. Nou, toen is dus die wielenbaan eruit. Maar toen er konden er zoveel mensen opeens veel meer in. Litouwers kreeg na afloop van het concert uit handen van meester Pieter van Vollenhoven. de Radio 5 Nostalgia... Nostalgia. Oeuvreprijs, prijs heet hij. Nieuws over het referendum van Papandreou. Heeft de beurzen fors laten zakken gisteren? De Dow Jones sloot 2,5 lager. Technologiebeurs Nasdaq verloor 2,9 Eerder al gingen de koersen in Europa nog harder omlaag dan in de Verenigde Staten. De AIX sloot 3,7 lager. Parijs 5,4 in de min. Rome 6,8 verlies in Londen was wat beperkter. En hoe de beurzen, Europese beurzen gaan reageren op het laatste nieuws uit Griekenland... hoort u later deze uitzending. In de Azië wordt al gehandeld. Daar zijn de beurshandelaren ook nog steeds negatief gestemd. Nikkei staat op een verlies van bijna 2 Tot zover dit nieuwsoverzicht. U kunt op even terug terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Tien over zes geweest. Zanger en componist Randy Newman... geeft in maart 2012 drie concerten in Nederland. 67-jarige Amerikaan staat op 10 maart in Utrecht... twee dagen later in Amsterdam en op 24 maart in Tilburg. De voorverkoop begint vrijdag. Voor alle mensen, niet alleen voor die kleine. De Newman met Short People Volgend jaar Begin volgend jaar voor drie concerten in Nederland. Wij moeten even naar nieuws uit Japan. Want er lijken opnieuw problemen te zijn rond de Japanse kerncentrale Fukushima. In maart dit jaar raakten verschillende reactoren zwaar beschadigd. Er kwam ook veel straling vrij. dat had natuurlijk alles te maken met de aardbeving. We gaan naar correspondent Wouter Zwart. Wouter, wat is het probleem nu bij Fukushima? Nou, er blijkt toch weer een radioactief gas te zijn ontdekt in een van die getroffen reactoren. En dat gas dat zou Xenon heten. Nou, ik moet er meteen bij zeggen dat ik geen deskundige natuurlijk ben op dit gebied. Maar wat ik begrijp is dat de aanwezigheid van dit gas zou kunnen betekenen dat er sprake is van ongecontroleerde kernsplijting. Ja, en dat is natuurlijk iets heel problematisch. Ja, en hoe gaan ze dit probleem oplossen? Met name dan TEPCO, de eigenaar? Ja, precies. Er wordt op dit moment wordt er een substantie in de reactor gespoten en die moet preventief ervoor zorgen dat er geen kernsplijting meer zal plaatsvinden. Uh, op dit moment zegt TEPCO is er geen reden tot paniek. Er is ook geen sprake van bijvoorbeeld extreme uh, temperatuurstijgingen, wat zo gevaarlijk is voor die opgeslagen stoffen daar. Maar goed, hè, op dit moment is de situatie opnieuw weer ernstig en juist op het moment eigenlijk dat afgelopen dagen de overheid en TEPCO zeiden, jongens, we beginnen de boel echt goed onder controle te krijgen. Dus ja. Problematisch, zeker weer. Ja, en uh, leidt het tot, uh, tot uh, een reacties toch wel in Japan? Of is iedereen nog rustig? Nou, op dit moment is iedereen nog vrij rustig. Hè. Dat hebben we de afgelopen keren tijdens die crisis ook gezien. Dat de Japanners ook uh, uitermate koel cool proberen te blijven altijd. Dat was niet het belangrijkste nieuws op het Japanse uh, journaal. Dat hm. was uh, de Europese crisis. Maar zeker uh, belangrijk is deze situatie wel. Wouter Zwart over nieuwe problemen bij de kerncentrale van Fukushima in Japan. De Britse regering dan is steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. Alleen al het ministerie van Defensie had uh, dit jaar meer dan duizend aanvallen te verduren. Londen pompt daarom honderden miljoenen ponden in nieuwe veiligheidsmaatregelen. Maar ja, hoe doe je dat zonder de vrijheden van het internet te beperken? Over die vraag debatteren in Londen vertegenwoordigers van landen en organisaties uit de hele wereld. En een van hen is de oprichter van Wikipedia, Jimmy Wales. Consument Arjen van der Horst sprak met hem. Cybermisdaad, cyberterrorisme, het zijn dreigingen die je niet zomaar kan negeren, zegt Jimmy Wales. That's right, yeah. I mean, I do think that cybercrime is important, um, cyber of or cyberattacks. Maar het zijn niet de grootste gevaren van het internet, want a much bigger risk uh, to the really fundamental workings of the internet would be clumsy legislation, legislation which uh, for either well-meaning legislation that's just too broad and doesn't work. Overheden zijn een veel grotere bedreiging. Ze komen vaak met maatregelen, hoe goed bedoeld ook, die niet werken en alleen maar het internet belemmeren. Het uh, is een risico dat uh, regeringen voor uh, sommige goede redenen en sommige niet zo so goede redenen. willen meer power en controle over het internet. En uh, we moeten dat heel, heel goed kijken. Jimmy Wales vindt het typisch dat overheden eerder de dreigingen van het internet zien dan de mogelijkheden. Uh, at the same time, we should remember that the the openness and the structure of the internet has enabled incredible innovation, incredible communities to come together. En zijn boodschap is dan ook. Ja, laten we het internet dus vooral niet kapot maken met te veel regeltjes en beperkingen. Ja, I think it is important to have that consistent message that the internet is really important. Let's not screw it up. Maar voor overheden is het duidelijk lastig, zegt minister Uri Rosenthal van buitenlandse zaken, die ook deelneemt aan de conferentie. Net als de Britten merkt hij dat er steeds meer cyberaanvallen zijn op Nederlandse doelwitten. Ja, zeker. Die problemen van cybersecurity spelen in hoge mate. En de Nederlandse regering, via het ministerie van Veiligheid en Justitie, Defensie en ook Buitenlandse Zaken, doen er dus ook alles aan om tot een strategie te komen met betrekking tot die cybersecurity. Voor een gewone burger is het soms heel moeilijk voor te stellen wat cyberoorlogvoering nu precies is. Hè? Zijn dat bloedeloze oorlogen? Dat zijn in, in die zin bloedeloze oorlogen. Dat er, dat er niet met tanks geschoten wordt en met, en met kanonnen en met granaten. Maar kan wel slachtoffers. Maar de, maar de gevolgen van een, van een cyberattack kunnen wel degelijk ook... Uh, uh, met uh, slachtoffers gepaard gaan, natuurlijk. Als een cyberattack bijvoorbeeld zou ingrijpen op het gezondheidssysteem... Ja, dan, dan heeft dat ook gevolgen voor, voor mensen van vlees en bloed. Ik sprak eerder Jimmy Wales van uh, Wikipedia. Hij zegt, het grootste gevaar voor het internet... zijn niet cybercriminelen of cyberoorlogsvoering, dat zijn regeringen. Zij leggen de nadruk op de andere kant. En dat is ook een punt dat voor de Nederlandse regering heel zwaar speelt. En dat is het behoud van de open... Uh, aard en de toegankelijkheid van het internet. En op dat punt is het dus ook zo dat er hier gesproken wordt over... natuurlijk het punt dat op bepaalde vlakken regulering van het internet nodig is. We moeten ook uitwassen, moeten we tegengaan, verbieden, onmogelijk maken. Maar als de overheid te veel greep op die zaak krijgt, gaat het juist zo verkeerd en werkt het precies contra-effectief... naar wat ook de overheid moet willen... naar een open en toegankelijk internet. Dat is Uren Roosentaal, minister van Buitenlandse Zaken... was in gesprek met onze correspondent Arjen van der Horst. Tien voor half zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. 2 november is het vandaag. Sommige mensen denken aan Sint Maarten, sommige al aan Sinterklaas... of zelfs aan kerst of de adventstijd. Maar, Joris van der of goedemorgen. Goedemorgen. Wat ja. is het vandaag vandaag? dag? Het is hier, hè? Alle zielen, ja. Dat is de dag na alle heiligen. En je had het over Sint Maarten, daar ben ik wel. Althans in de Sint Maartens parochie in Maartensdijk. Sint Maarten is op 11 november, maar de Sint Maartens parochie uh, in Maartensdijk heeft wel uh, op de kerk in ieder geval, de katholieke kerk, een uh, geel bakstenen gebouw uh, met een, uh, een, een, een uh, spitstoelopend torentje erop en een klein kruis, wat verlicht is uh, vanaf de voorkant uh, dat kruis, op de we gaan grond, is wel een groot uh, beeld van uh, Sint Maarten te zien op zijn paard. Uh, maar dat is op 11 november dat uh, Sint Maarten uh, gevierd wordt. Wat gisteren precies met Sint Maarten gedaan is, dat weet ik niet. Dat ga ik straks eens vragen aan uh, Leo Feijen, parochiaan hier, ook de baas van RKK. Uh, de, de mensen die ervoor zorgen dat de bezendheid van de katholieken in Nederland op radio en televisie uh, gevuld worden. Uh, hij kan mij ook de kerk inlaten en kan me ook laten zien... nou in, de, in, in ieder geval wat er gisteren gebeurd is... maar wat er ook speciaal vandaag uh, gebeurt in met name deze katholieke kerk... en katholieke kerk in het algemeen op, uh, op 2 november. Het heeft iets met kruisjes te maken, het heeft iets met mensen te maken... met zielen te maken van de mensen die, uh, die overleden zijn. Met name het afgelopen jaar, maar volgens mij... Uh, ik ben wel katholiek geboren en een beetje katholiek opgevoed. Maar uh, zaten niet zo in de allaziele uh, traditie. Uh, uh, volgens mij uh, kun je ook mensen herdenken uh, van uh, die, die uh, al, al, al lang geleden overleden zijn. In de kerk zelf, maar ook uh, op Kerkhoven. Dus we zullen daarna ook nog wel naar een kerkhof hier in de buurt gaan. Hm. Uh, het bijzondere is wel Marcel, de laatste keer dat ik in Matersdijk was, 400 meter hier verderop. Bij een andere kerk, de herstelt gereformeerde kerk dat was nog grappig, stonden ze nog bij een verkeerde kerk ook, want, uh, want we hadden een ander adres gekregen. En uh, toen stonden we bij een kerk uh, die verbouwd werd. Een, een collega die dacht toen, die voor de techniek zorgde van herstel, gereformeerd. dat moet dan wel een gebouw zijn uh, wat, wat, wat in verbouwing is, wat we net aan het verbouwen zijn. Ja, <laughs> zo goed, gaat uiteindelijk, he. uiteindelijk toch nog gevonden, maar het bijzondere was wel, um, uh, Bas van de Vlies uh, woont, hier, uh, woont hier ook om de hoek. De, de, voorman van, de voormalig voorman van de, van de SGP. Dat hebben ze allemaal in, uh, in matestrijd. Maar zij doen uh, niet zo erg uh, nee. aan 2 november. Dat dacht ik al. Oh, aan Allerzielen. zielen. Joost de der Kerkhoff gaat uitvinden of daar nog wel veel mensen aan doen. Aan Allerzielen, zielen dus op 2 november. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. In de Champions League zorgde Appel Nicosia opnieuw voor een verrassing. De Cyprioten wonnen met 2-1 van FC Porto en gaan in hun groep ook aan de leiding. Met nog twee wedstrijden te spelen maakte daarin iedereen nog kans op de volgende ronde. Ja, en één pool is het wel grotendeels beslist trouwens. Barcelona wil met 4-0 van Victoria Pilsen naar Tsjechië. En door dat resultaat is ook AC Milan zeker van de volgende ronde. Italianen speelden in Minsk gelijk 1-1 tegen Bate Borisov. Racing Genk, getraind door Mario Been, speelde thuis gelijk tegen Chelsea, het 1-1. En Ajax voetbalt vanavond tegen Dinamo Zagreb uit Kroatië. Bij winst is Ajax verzekerd van een plaats in de Europa League. En zelfs voortzetting in de Champions League blijft dan nog mogelijk. En dat is wat de Amsterdamse het natuurlijk het liefste willen. Trainer Frank de Boer. Daarom is deze wedstrijd van cruciaal belang dat we drie punten halen. En als Madrid zich uh, zeker wil weten van kwalificatie... dan uh, willen ze natuurlijk zeker uh, of eigenlijk het liefst winnen natuurlijk. Ja, dan hebben we eigenlijk alles in, in eigen hand. En dan is het natuurlijk cruciaal de, de uitwedstrijd uh, tegen Lyon. Dus uh, wij willen heel graag overwinteren. Natuurlijk uh, is het logisch dat je dat in, in de Champions League uh, wil. En als je dat haalt, dan, dan mag je trots zijn. Want met Madrid uh, en Lyon dan uh, vooral in, in je groep is dat natuurlijk een heel lastig uh, karwei. Maar we hebben van tevoren gezegd dat dat geen uh, onopkomelijk. Uh, Karweij is en dat we er alles aan willen doen om uh, in de Champions League te overwinteren. En... Ja. De coach van Ajax kan vanavond in ieder geval weer beschikken... over aanvaller Mirulem Surmani, die hersteld is van een liesblessure. Turnster Celine van Gerner wordt volgende week geopereerd aan haar voet. Kans is groot dat ze in januari niet kan deelnemen... aan het Olympisch kwalificatietoernooi. Van Gerner is de beste Nederlandse turnster. Vorige maand bij de wereldkampioenschappen in Tokio... liep ze een breuk in haar voet op. Na squash Laurent Jan Anjema heeft bij de wereldkampioenschappen in Rotterdam de derde ronde bereikt. Hij was in vier games te sterk voor de Indiër Sauraf Gosal. In het vrouwentoernooi bereikte Nathalie Grinham de tweede ronde. Orla Noom werd in haar openingsronde uitgeschakeld. Ja, dan nog even terugkomen op die roerige avond in Enschede. Afgelopen zaterdag. De rode kaart van scheidsrechter Kevin Blom voor PSV Kevin Strootman maakte nogal wat los. Gisteravond moesten Blom en Strootman verschijnen voor de Tuchtcommissie in Zeist. Daar eiste de aanklager betaald voetbal twee wedstrijden schorsing voor de PSV. Er. Na de zitting sprak Mathijs Westraten met Kevin Strootman. ging met een heel goed gevoel naar binnen. Dan kom je naar buiten en dan hoor je ineens twee wedstrijden tegen je geëist. krijgen. wat denk je dan? Ja, ik denk niet dat je serieus... echt wat ik echt denk, maar... Uh... Nou, misschien wel? Ja, nee, dat snap ik, maar misschien is dat niet goed voor, de... voor deze zaak. Ze hebben natuurlijk nog geen uitspraak gedaan, dat is pas morgen. Maar, ja, maar je hoort het wel tegen je eisen. En je was al behoorlijk verontwaardigd over die twee wedstrijden. Waarvan één voorwaardelijk? Ja, en nu dit. Ja, dan word je toch boos? Ja, en dat snap ik nu niet ook. Omdat de aanklager heeft gezegd dat hij de beelden vaak heeft gezien. En uh, dan met een voorstel komt van één wedstrijd en dan één voorwaardelijk. En dan na zo'n zitting dat hij opeens zegt van dat hij twee wedstrijden wil. Dat, dat verbaast mij heel erg. Want volgens mij zijn er nog steeds dezelfde beelden en dezelfde argumenten van iedereen. En uh, ja, ik, ik ben hier toegekomen dat ik vind dat we al genoeg benaderd zijn in de wedstrijd een rode kaart krijgen. En dat we zeker niet persoonlijk en zeker als team niet verder gestraft hoeven te worden. Deze zaak heeft heel veel aandacht uh, gehad, gekregen. Denk jij dat het ook mede te danken of misschien wel te wijten is aan de reactie van je trainer, Fred Rutte? Nee, dat denk ik. Ja, misschien wel, maar dat dan weer andere, uh, ja, dan wordt weer een ander verhaal. Kijk, dit sowieso in zo'n wedstrijd, als dan zo'n beslissing wordt genomen, ja, dan voel je gewoon onrecht aangedaan. Hoe de trainer reageert... Okay, misschien, misschien is dat niet goed. Maar, uh... maar je voelt je wel gesteund? Ja, dat wel. Maar dat voel ik me door veel meer mensen. En, uh, iedereen zei van tevoren tegen mij dat ze hadden verwacht dat die rode kaart geseponeer, sowieso geseponeerd gaat worden. En uh, Maak je daar maar geen zorgen over? En dan ga je er dan ook vooruit en hoor je opeens die aanklacht. Natuurlijk, het is één wedstrijd. Wat normaal gesproken bij een rode kaart is volgens mij drie wedstrijden waarvan één voorwaardelijk. Dan denk ik dat je toch ook al de twijfel ziet. En dan nu dit. Ja, en dan als je erna hoort. Dat hij dan twee wedstrijden wil eisen, ja, dat, dat snap ik dan niet helemaal. Niks voor jou, hè, dit? Nee, hiervoor ben je niet op voetbal gegaan. Als je je verhaal moet vertellen, vijf mannen in pak die je aankijkt. En uh, ook eigenlijk nog, ja, dat aanklagen. Ook elke woord die je zegt, ja, betwijfelt hij nog. Nee, de, daarvoor ben ik niet op voetbal gegaan. Dan. Ga je nou vannacht wakker liggen? Nee, dat niet. Uh, ik ga er gewoon vanuit dat, uh, dat die rode kaart alsnog gesnipeneerde. Nou, de andere hoofdrolspeler in dit hele verhaal is natuurlijk de scheidsrechter Kevin Blom. Hij wilde na de wedstrijd van zaterdag geen reactie geven aan journalisten. En dat leverde hem, ook dat leverde hem, veel kritiek op. Blom heeft daar wel begrip voor. Nou, die verontwaardiging begrijp ik wel. Alleen, uh, uh, nou ja, nogmaals, hiermee uh, bevestig ik uh, waarschijnlijk alleen maar... dat ik uh, altijd uh, voor de pers uh, beschikbaar ben. Tenzij het natuurlijk echt uh, onmogelijk is. En ja, in deze situatie was het uh, ja, dusdanig... Uh, uh, olie op het vuur dat ik daar uh, eigenlijk voor, uh, voor paste. Ja. Uh, de zitting is nu voorbij. De schikking, het schikkingsvoorstel was uh, twee, waarvan één voorwaardelijk. Mm -hmm. Die is nu omgezet naar uh, twee wedstrijden. Ja, kunt u zich daarin vinden? Vindt u dat een redelijk eis? Nou, nou, nogmaals, over de strafhoogte zal ik, uh, zal ik voor de rest. Dat is echt aan de tucht, uh, het enige wat ik hier kom doen, is uh, dat ik opgeroepen ben als getuige. Tijdens die wedstrijd uh, neem je een. Uh, een situatie waar, uh, de UEFA uh, richtlijnen et cetera, die, die, die willen gewoon dit soort ernstige overtredingen gewoon eruit hebben en uh, ja, dat is dus uh, voor mij uh, de reden dat ik uiteindelijk de rode kaart heb uh, gegeven. Dit weekend heeft een weekendje vrijgekregen uh, en daar gaan er verschillende verhalen. De ene roept, uh, hij moet Europees, dus daarom eventjes uh, ja. gast ja. terug en de ander zegt, we halen hem even uit de luwte. Welke is waar? Uh, allebei is het eigenlijk wel waar, kijk, er is natuurlijk heel veel gebeurd. Uh, daar baal ik enorm van. Dat is heel vervelend. Ik, uh, ik fluit zo'n wedstrijd naar eer en geweten. En, uh, ik denk dat het wel goed is om inderdaad even een weekend niet te fluiten. Um, in die zin uh, is het ook normaal als je van een Europese wedstrijd terugkomt. Op vrijdag, ik kom laat terug. Ja, dan uh, zaterdag één hersteldag, zondag fluiten. Is niet, door, is niet normaal. En, en kijk naar collega Maar die heeft hetzelfde. is dus. moest met zelfvertrouwen. Ja, prima. Ik, bedoel, we hebben gewoon, ik heb gewoon een prima wedstrijd gefloten. En daar, daar is ook helemaal geen discussie over. alleen ja, de, de, de, de ophef eromheen is, uh, is, uh, is. Ja, nogmaals, daar baal ik van. En ik zit er niet op te wachten om, uh, om op dinsdag in, uh, in Zeist uh, met een, uh, met een uh, speler te staan. Uh, ja, discussiëren over wel of geen terechte rode kaart. Radio 1. Het NOS-journaal. Half zeven, hier is Jan van der Putten. Goedemorgen, het Griekse kabinet staat achter de plannen van premier Papandreou... om een referendum te houden over de EU-steun. Dat bleek vannacht na urenlang kabinetsberaad in Athene. In binnen- en buitenland is verbijsterd gereageerd op de plannen. Een referendum zou het akkoord dat de eurolanden sloten over steun aan de Grieken op losse schroeven kunnen zetten. Premier Rutte noemt een referendum in Griekenland uiterst ongelukkig. Daardoor lopen volgens hem de plannen mogelijk vertraging op. En ook in de Tweede Kamer is veel onbegrip over dat Griekse referendum. Volgens de PvdA verdwijnt daarmee het vertrouwen in Griekenland en de eurozone. De Amerikaanse presidentskandidaat Herman Cain, republikein, geeft toe dat hij een regeling heeft getroffen met een vrouw die hem beschuldigde van seksuele intimidatie. Eerst ontkende hij dat. Volgens Amerikaanse media kreeg de vrouw ruim 25.000 euro in ruil voor haar zwijgen.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 En dit is de ANWB-verkeersinformatie met zes files goed voor 15 kilometer. Waarvan één opvallend door een ongeluk met een vrachtwagen op de A13 naar Rotterdam. Dat is gebeurd bij Kroopend-Ippenburg. Daar staat inmiddels twee kilometer en daar zijn twee rijstroken afgesloten. Ja.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 Lees de financiële bijsluiter. Hierin staat dat het risico van dit product zeer klein is. Goedemorgen, het is vier minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Israël gaat versneld 2000 huizen bouwen op de westelijke Jordaan-oever en in Oost-Jeruzalem. En ook zou Israël tijdelijk geen geld doorsluizen aan de Palestijnen. Dat wordt geïnt via belastingen. Nou, we over praten met correspondent Anki Rechers in Tel Aviv. Uh, Anki, is dat onmiddellijk terugslaan van Netanjahu als reactie op het lidmaatschap van de Palestijnen van de UNESCO? Ja, dat zou je zeker kunnen zeggen. Het besluit van de UNESCO is Netanyahu helemaal in het verkeerde keelschat geschoten. En niet alleen bij hem, maar ook bij het zogenaamde Veiligheidskabinet. Dat is een groepje van acht ministers die bij dit soort gelegenheden bij elkaar komen om bijzondere situaties te bespreken en ook maatregelen te nemen. Zoals in dit geval dus die sancties tegenover de Palestijnse autoriteit. Israël kan je zeggen is woedend dat de UNESCO als het ware de Palestijnen een staat hebben gegeven, terwijl ze dat eigenlijk toch niet zijn. En Israël die trekt, net als de Verenigde Staten en Canada, haar steun aan UNESCO in. Gisteravond in het veiligheidskabinet is al besloten om meteen 2000 nieuwe huizen te bouwen. In onder andere Oost-Jeruzalem, een ander betwist gebied. Want, zo zeggen ze hier, als de Palestijnen zich niet aan de spelregels houden. en unilaterale stappen ondernemen. hoeft Israël zich ook niet aan internationale afspraken te houden. Oké. Okay. Dat heeft natuurlijk grote gevolgen voor het vredesproces. En, en ik vraag me ook af dat um, geld. dat ze stoppen met doorsluizen via belastingen. hoe erg raakt dat de Palestijnen? Ja, zeer fors. Het gaat hier om hele grote bedragen. Alleen al. Bijvoorbeeld voor de maand oktober heeft Israël ruim 60 miljoen euro geïnd voor de Palestijnen. En per jaar gaat het over zo'n beetje een miljard euro. En dat is 40% van het Palestijnse budget. En dat in het doet Israël al sinds de Oslo-akkoorden. En dat gaat hoofdzakelijk het geld van invoerrechten en vastgoedbelasting die Israël ontvangt. En voor de, voor de Palestijnen dus. En daarna iedere maand aan hen dat overdraagt. En hier betaalt de Palestijnse autoriteit de salarissen van ambtenaren en van politie. En die komen dus nu zonder geld te zitten. En dat is op dit moment erg pijnlijk. Omdat aanstaande zondag begint het Adha-feest, het offerfeest van de moslims. En wij hoorden dus ook president Mahmoud Abbas. Die noemde deze maatregel onmenselijk en zeker destructief voor het vredesproces. Hmm, daar hoor je zeker niemand meer over, over het vredesproces. Nee, dat kun je zeker zeggen. We hoorden ook de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Lieberman, en die drongen gisteravond in dat veiligheidskabinet om aan om alle contacten met de Palestijnse autoriteit te verbreken. Het vredesproces, wat sowieso al een slepende zaak lijkt, lijkt dus nu helemaal vleugellam te zijn. Oké, okay, ergens in Tel Aviv. Het is zes minuten over half zeven. Wij gaan door naar het turnen. Epke Zonderland hoopt zich bij het WK-turnen te plaatsen... voor de Olympische Spelen. Nou, we weten hoe het is afgelopen. Zonderland sloeg met één voet tegen de rekstok. viel er zelfs bijna vanaf. Het gevolg was dat directe kwalificatie voor Londen mislukte. Eén nou, kans heeft hij nog. Het kwalificatietoernooi begin januari. Maar daar mogen alleen maar meer kampers aan meedoen. En dat betekent voor Epke Zonderland... dat hij vliegensvlug drie toestellen moet inpassen... In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 Nou, begin januari moet u dus echt aan de bak. Je hoorde Epke Zonderland op weg naar dat kwalificatietoernooi voor meer kampers. Edwin Cornelissen maakte deze bijdrage. Nog één keer zat Ahoy bomvol voor Litouwers gisteravond. De poptempel waarmee hij zo onlosmakelijk verbonden is, Ahoy. Met een jubileumconcert nam de Rotterdamse zanger afscheid van de grote podia. Vlak voor het concert sprak Jeroen Wieluit met Litouwers. Hij stond uh, daar straks al een beetje in te zingen en toen uh, ging het natuurlijk... Uit New York helemaal loos, in zijn smoking en met vlinderdas al, Lee Towers. Ja, we hebben, we hebben televisieopnames vanavond. Dus we zijn uh, f, uh, helemaal in het pak gegaan, zodat iedereen ook een beetje het gevoel erbij krijgt, beeld erbij krijgt. Uh, je, dat je laat zien, ook met het ballet, alles erop en eraan, vol naad. Dat je ook kunt zien uh, wat er gebeurt en dat... dat dat vind ik altijd ongelooflijk belangrijk, want daarmee inspireer je ook iedereen die erbij betrokken is. Die ziet het ook, die hoort het ook en die merkt het ook. Iemand riep wel eens van, doe het doet lekker half of half, half. Nee, dat werkt voor mij niet. Ik, ik sta voor die kar en ik laat zien wat werk is. En dan zijn ze allemaal verplicht om daarin mee te gaan. Midden in Ahoy. Groot orkest eromheen. Kijk daar de danseressen. Gehuld in pakjes met een soort Amerikaans design. Anita Meijer is okay. erbij. Net als vroeger bij die eerste grote gala's of the year. Jij doet mee aan Leen kan het niet laten. Nee, ja, zo is het ook wel een beetje. Hij is natuurlijk ontzettend gedreven, maar hij is ook heel erg lief. En uh, je merkt dat zijn, zijn hobby uh, zijn werk is. En dat hij er dagen mee bezig is. En weet je wat nou zo leuk alleen is? Als hij dan gewoon deze voorbereidingen aan het doen is, dan gaat hij mij morgens om half, om half negen bellen. Of ik even een paar dingetjes via de mail naar hem toe stuur. Weet je ja. Maar hij is altijd met dat vak bezig. En daarvoor begrijp ik dat hij uh, zo ontzettend uh, blij is met het feit. Uh, dat hij nog één keer op deze manier, met alles erop en eraan, een fantastisch licht en een groot orkest. Dat hij kan doen waar hij uh, ja. ook uh, goed in is. Maar waar hij zelf natuurlijk ook een enorme kick van krijgt. Leen kan het niet laten. Ja, je hebt, een, je hebt, je hebt eigenlijk gewoon hartstikke gelijk. <laughs> Zo is het gewoon. Maar het komt, dat is mijn ding. Het zit in mijn genen. Ik ken het mannetje wel uit Bolnes. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> het, het, zit, het zit gewoon in mijn genen. En, en, en als je nou vraagt dat je zegt, joh, elf jaar geleden... Uh, hoe voelt het nou? Elf jaar later. Dan zeg je, ja, ja, ik heb het net ook in een andere interview geroepen. Ja, voor mij voelt het alsof het gisteren was. En, en ik, daar sta ik dus zelf dus echt helemaal versteld van. Want ik, ik, had, ik, bedoel, ik heb natuurlijk ook tijden gehad dat ik dacht van nou ja... Uh, pff, uh, ik heb het allemaal wel gezien. Maar dat is dus gewoon niet waar. Want dat, dat, waarom had ik het gezien? Dat omstandigheden in ons privéleven, verdrietige omstandigheden... die speelden zo'n dominante rol in mijn besluit... Om, om in 2000 te zeggen, nou, dit is de laatste. Uh, ja, dan moet je dan je, je woord, moet je gestalt, moet je, moet je gestand doen. Uh, maar ik, ik, ik vind dit ook niet uh, uh, uh, de mensen belazen. Want dit is ook weer niet uh, terug naar Ahoy in een jaarlijkse cyclus van vijf concerten. One night only. Het was gewoon uh, mijn jubileumconcert, 35 jaar in de business, 65 geworden in maart. De cirkel is rond, 100 jaar, 50 concerten in hooi. 51 na vanavond, na vanavond de welzijn. En, uh, nou welzijn. Ja, ik ik vond me een buitengewoon be bevoorrecht mens. Omdat ik dit nog kan en mag doen. En, uh, met, met, hulp, met hulp van mijn ongelooflijke trouwe vriendenscharen. Die en Anita. Een... En dat niet. Ja, nou ja, want zij is. Uh, ook toen was ze al de, de, de beste zangeres van Nederland. En ze is zoveel jaar later, 25, 26 jaar later, is ze dat nog steeds. En dat vind ik een ongelooflijk groot compliment. En als je ziet dat wij in die, al, al die jaren al, al, nog steeds zeer regelmatig wat we samen in het land al opgetreden hebben. niet... Dat is, dat is gewoon. En die mensen vinden het ook fantastisch. En dat is voor ons samen. We zijn allebei no nonsens en, en geen gelul uh, Rotterdammers. Uh, we opgerolde mouwen worden bij ons overhemden oh, gekocht. In de winkel. In de winkel. Niet lullen, maar poetsen, weet je wel. Oké, okay, ik moet afronden. Nee, nee. Veel succes jullie samen. Goed, dankjewel. Eeuwig dankjewel. trouw. Dank je wel, ja. Zeker. Zo is het. Oké. Okay. En zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Wat doe je wel en wat doe je niet? Op Hives, Facebook en Twitter als leraar. Want dat ligt nogal gevoelig. Of kan dat in ieder geval liggen? Hoort er zo meteen meer over. Eerst maar eens horen van John Sohoka. Hoe het is op de weg, John. Para 37 kilometer in totaal, vrij normaal voor het tijdstip. Alleen wat de drukker dan normaal op de A4 naar Amsterdam. Daar is het een langzaam rijden over 10 kilometer tussen Leidsendam en Hoogmaadin. En op de A9 richting Amstelveen, daar is de spitstrook nog afgesloten vanwege de mist. Daardoor staat er 6 kilometer tussen knopend Beverwijk en knopend Rotterboddenplein. Wat verwacht je nog voor de rest van de ochtend? Ja, nou, voor de rest verwacht ik eigenlijk een normale ochtendspits. Uh, woensdagochtend is meestal een van de minst drukke. Dat betekent rond half negen ongeveer 150 kilometer. Oké, okay, tot later. Yoho. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Joris van de Kerkhof begeeft zich vanochtend in de kerk... en op de begraafplaats, Joris. waar ben je nu? Uh, Sint Maartens, parochie Maartensdijk met Leo Feijen, RKK... schrijver van het boek, je hebt het achter u... Leven met de dood. En dat is het speciaal vandaag ook, het leven met de dood. Hè? Dat, dat, dat, dat wordt eigenlijk vandaag gevierd, het leven met de doden. Ja, dat is uh, alle zielen. En bij alle zielen uh, staan allen die uh, ons heilig zijn... of ze nou groot zijn of klein zijn, veel gepresteerd hebben of niet... en er niet meer zijn, die staan in het midden. U doet dat mooi. U, op het moment, uh, ja, u, u, u, u hebt misschien niet heel in de gaten wat er met uw armen gebeurt... op het moment dat u dat zei... Door Als je het hebt over de mensen, gaat u meteen met uw rechterhand naar uw hart. <laughs> ja, maar ze zijn me ze zijn ook dierbaar. En uh, op alle zielen denk ik bijvoorbeeld aan mijn vader en mijn moeder. Mijn moeder die zes jaar geleden stierf en mijn vader vier jaar geleden. Ze zijn bij ons. En ze zijn bij mij. En dat vieren we. En we vieren dat ze niet dood zijn, maar dat ze voortleven in ons hart en bij God. Komen de kerk binnen de van de Sint-Maders-Parochie? Uh, Oeps, dat is wel heel erg hard voor zo'n ochtends dat Je open deurtje dicht. Het licht is heel gedimd aan. Een moderne kerk um, met een verlichte Maria daar aan de zijkant. En als we er doorheen lopen dan komen we naar, uh, kunnen we naar een plek lopen die, die vandaag uh, centraal uh, staat. Niet in de ochtend, maar in de loop van de, van, van de avond. In bijna alle kerken in Nederland uh, uh, staat alle zielen vanavond uh, uh, pas echt centraal. Omdat vandaag uh, alle mensen werken. Hier en daar zal het eens een uitzondering zijn. Maar dat betekent dus dat om half acht hier vanavond... de mensen bij elkaar komen om hun doden te gedenken van misschien wel vijf jaar geleden, tien jaar geleden... maar ook van het afgelopen jaar. En we staan hier voor het memorialen. En dat is een, uh, dat is een wand met alle namen van alle mensen... die hier ooit vandaan begraven zijn. En we zijn een kleine gemeenschap van 500 katholieken. En we hebben geen eigen begraafplaats. En zo zijn de doden altijd in ons midden. Ook bij de gewone agressivering. Er worden hun namen voorgelezen. Dit zijn plaatjes, naamplaatjes. In andere kerken zijn het echt. Kruisje, staan ze op een kruisje geschreven? In andere kerken zijn er gewoon elk jaar zoveel doden... die worden, die worden uh, in een nis vaak op een aparte plek bewaard als kruisje... en die krijgen de mensen op 2 november mee naar huis... Hier worden ze bevestigd aan de muur. En, uh, en altijd staan de doden van dat afgelopen jaar centraal. En, uh, en, en wat ik het mooi vind is... dat niet de dood centraal staat, maar het leven. We vieren eigenlijk het leven. Dat is ook heel katholiek. En wat ik zo bijzonder vind in deze tijd is... waar kerken het moeilijk hebben om allerlei redenen... dat... dat uh, alle zielen eigenlijk aan populariteit wint. Ja, hoe, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Uh, ja, ik moet nog even teruggaan naar op het moment dat u zegt... om allerlei redenen, en dan komt er een hele grote glimlach op uw gezicht. Maar dat kwam misschien wel omdat ik ook zelf ook begon te uh, glimlachen... op dat moment <laughs> van om allerlei redenen. Uh, al, die, al die redenen gaan we het nu niet over hebben. Uh, um, maar hoe komt het dat alle zielen dan aan populariteit wint? Omdat de dood eigenlijk een taboe is in onze samenleving. Uh, en we geen woorden hebben voor de dood. En we eigenlijk niet hardop praten over de dood. En als de dood uh, toeslaat, dan, dan zijn we sprakeloos. En het tweede is, uh, we zijn mensen uh, die een voornaam hebben, een achternaam hebben, maar nergens meer bij horen. Dus we komen bijna nooit meer in een kerk. En uh, dan is het het allermakkelijkste om op zulke momenten toch even aan te schuiven bij die kerk. En je te dompelen in de ruimte van de rituelen. Die, die dompeling, die ga ik met u vanochtend hier in de kerk... en op een kerkhof hier in de buurt ondergaan. En ook met het boek wat u bij u hebt en de gedichten die daarin staan. Het is mooi dat licht zo wat zo gedimd is. Ja. Het, het is prachtig en, ja, ja. en, je, en je gaat hier zacht van praten. Ja, dat doen we ook. Jongens van de Kerkhof praat zacht vanochtend op alle zielen. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Um, misschien uh, maakt u er ook wel gebruik van. Er zijn veel mensen die het doen, hives... Twitter, Facebook, LinkedIn, kortom sociale media. Hartstikke leuk, het is overal om ons heen. Maar de vraag is of het voor iedereen ook zo handig is... om alles wat in je opkomt, maar gewoon rond te twitteren. En te delen met iedereen. Want niet voor iedereen eh, geldt vooral voor leraren. CNV heeft een protocol opgesteld voor het onderwijs... waarin de do's en don'ts staan. Michel Roch, voorzitter van vakbond CNV Onderwijs, Goedemorgen. Goedemorgen. Zeg, laten we eens beginnen met wat voorbeelden van uh, leraren die hun boekje te buiten gingen. Heeft u er een paar? Nou, er zijn natuurlijk uh, verschillende voorbeelden. Uh, zowel leraren, maar ook leerlingen die, hun, uh, <gacht> die over de schreef gaan. Uh, leraren die uh, bijvoorbeeld op niet afgeschermde accounts uh, uitgebreid praten over, uh, over seks of foto's uh, plaatsen. Uh, op hun huispagina in, uh, in beschonken toestand, uh, is misschien niet erg handig als uh, daar ook leerlingen in meekijken. Uh, en het is verstandig om uh, daar beleid op te hebben. Hoe ga je daarmee om? Want uh, het, uh, voor dat soort leraren geldt dat ze zich gewoonweg niet bewust zijn wat de impact zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld in hun klas, als ze de volgende dag op maandag daar staan en te horen krijgen dat uh, de leerlingen alles hebben gezien. Precies, en uh, dat willen we eigenlijk voorkomen. Hè? We vinden dat er op school ook een veilig uh, sociaal klimaat moet zijn. Maar ook een veilig digitaal uh, klimaat. En uh, zowel leraren als leerlingen zijn zich soms niet echt bewust van uh, de gevolgen van wat zij doen op die sociale media. En het is goed om uh, daar wat meer bewustwording uh, over te hebben, met elkaar over te spreken en ook gedragsregels uh, af te spreken. En creëer je dat bewustzijn met een protocol? Nou, wat wij eigenlijk hebben gedaan is een, uh, is een aantal richtlijnen opgeschreven... Uh, een, een, waaronder ook dus een protocol kan zijn... waarin je dus afspraken maakt van wat je wel doet en niet doet. Bijvoorbeeld dat je dus uh, op de sociale media uh, niet in discussie gaat uh, met ouders... of dat je uh, bepaalde soort foto's niet, uh, niet plaatst. Maar andere dingen dus juist weer wel kan doen hè, om kennis te delen... en het wel he, kan hebben over... Uh, bijvoorbeeld het huiswerk of uh, een proefwerk uh, met leerlingen. En dat je dus duidelijk maakt van wat je als privépersoon doet en wat je als leraar uh, doet. En daarvan zeggen we, we proberen daar een aantal richtlijnen voor op te schrijven. En we willen graag de discussie starten en die richtlijnen dus ook verder uitwerken in de sociale media. Om daar echt een groeidocument van te maken. Zou u niet um, moeten denken aan... Bijvoorbeeld twee verschillende accounts. Of in ieder geval uh, twitteren als privépersoon um, aan de ene kant... of als leraar aan de andere kant. Ja, dat is inderdaad een van de aanbevelingen die we inderdaad uh, doen. Uh, je kunt prima als leraar een account hebben en ook dus uh, in discussie gaan met leerlingen of ze verder helpen. Uh, of zelfs informatie uh, aangeven uh, aan ouders. Uh -huh. En aan de andere kant, uh, natuurlijk willen mensen ook uh, hebben een privéleven, willen vakantiefoto's met elkaar delen. Maar doe dat dan inderdaad afgeschermd uh, van nou, die wereld van de ja, school en precies. doe dat gewoon met vrienden. Ja, want daar zijn sociale media ook steeds meer op gericht, zoals Google Plus en ook Facebook. Dan ja. kun je iedere keer bepalen wat je met wie deelt. Dus dat precies. is een advies aan... De ja, dat is een van de adviezen. En datzelfde geldt overigens ook voor leerlingen. He, want die hebben ook, een, uh, hebben ook overal accounts en uh, schrijven daar ook van alles op. En ook voor hen geldt natuurlijk uh, ja, dat je aan de voorkant afspraken moet maken. Hoe ga je met elkaar om en wat wordt er op de school wel en wat wordt er niet geaccepteerd? Deelt u alles, meneer Rog, op uh, sociale media? Nou ja, ik beperk me eerlijk gezegd tot, uh, tot LinkedIn. En uh, overigens ook Twitter inderdaad. Okay. Uh, en uh, zelf heb ik uh, een account waar ik dus inderdaad gebruik van maak uh, om dus, uh, me te profiteren als voorzitter van CNV Onderwijs. En ik ga daar niet te ver in op wat ik uh, privé allemaal doe. Kijk eens aan, Michel Roch, voorzitter van de vakbond CNV Onderwijs. Dank u wel. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal. De ochtendkranten. De Euro en Mauro domineren de voorpagina's van bijna alle dagbladen. Volgens het Financieel Dagblad is de doos van Pandora weer open naar de bekendmaking van de Griekse premier Papandreou om een referendum te houden. De krant schrijft dat Europa de Grieken moeilijk openlijk kan terechtwijzen voor de oprisping van democratische verantwoordingsplicht, maar dit is nou net niet het onderwerp waarover je het volk het laatste woord moet geven, stelt het Financieel Dagblad. Grieks bedrog terecht Europa, dat is dan weer de kop van de Telegraaf. Het AD heeft op op de voorpagina staan Griekenland torpedeert redding euro. Volgens deze krant heeft Papandreou Europa in een chaos gestort met zijn voorstel. Op de voorpagina van ondermidden Volkskrant een foto van een zeer treurige Mauro. Daaronder een foto van Kamerlid Koppenjan met de tekst... hier staat een gelukkige christendemocraat. Volgens de krant is zelden de kloof tussen politiek en samenleving zo zichtbaar geweest. Een grote illustratie van een flipperkast staat op de voorpagina van de pers. Balletje Mauro wordt tussen de grote politieke partijen heen en weer geflipperd.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 dat is in strijd met de wet alge wet, algemene wet gelijke behandeling die discriminatie verbiedt. En een broodje met pindakaas, ik weet niet of het nu aanzit, wordt een stuk duurder. Volgens de Telegraaf gaat de prijs voor een potje pindakaas de komende maanden flink omhoog. De pinda-oogst is dit jaar <laughs> zo goed als mislukt. Amerikaanse producenten hebben al aangekondigd deze maand de prijzen met 40% te verhogen. Verwacht wordt dat ook de Nederlandse producenten niet achter zullen blijven. Na de Verenigde Staten heeft Nederland de grootste consumptie van pindakaas. Kinderdpindakaas. kinderpinnekaas, Zo, dadelijk, Zo na het journaal van 7 uur. Eh, nieuws van Rinke van der Brink, onze redacteur Gezondheidszorg... over het Ziekenhuis. Er is een inspectierapport verschenen. Eh, ik zal blijven luisteren als ik u was. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Ik geef om haar ogen, die nu nog zien...